Het is Heewout de Jong met het NOS-journaal. De computeraanvallen waarmee Nederlandse bedrijven en instellingen... de afgelopen dagen te maken hebben, zijn geavanceerder dan eerdere aanvallen. Dat zegt de Nationaal Coördinator terrorismebestrijding en Veiligheid Schoof. Hij vindt dat de bedrijven en instellingen hun beveiliging moeten verbeteren. Vanmiddag was ook de website van DigiD slecht bereikbaar... door een zogeheten DDoS-aanval. En eerder werden banken en de Belastingdienst door hackers aangevallen. Veel uitzendbureaus blijken mee te werken aan discriminatie op afkomst, dat meldt het consumentenprogramma Radar. Bijna de helft van 78 willekeurig gebelde uitzendbureaus waren bereid om geen Turken, Marokkanen of Surinamers aan te dragen voor een baan als een opdrachtgever daarom vraagt. Ondanks dat dat wettelijk verboden is. Ruim een derde van de door Radar gebelde uitzendbureaus wilde er niet aan meewerken. De Rijksuniversiteit Groningen opent toch geen zusterfiliaal in het Chinese Yantai. Het college van bestuur zegt dat er niet genoeg draagvlak voor is. Zo heeft de universiteitsraad bezwaar tegen de samenwerking, onder meer vanwege zorgen over de academische onafhankelijkheid in China. De Groningse Universiteit kijkt nog welke andere vormen van samenwerking in Yantai mogelijk zijn. De politie in Amsterdam zal de komende tijd met meer mensen zichtbaar aanwezig zijn in de buurt waar vrijdag een dodelijke schietpartij was. Dat is een van de maatregelen die de gemeente Amsterdam neemt na de schietpartij in een wijkcentrum waarbij een jongen van 17 werd doodgeschoten en twee mensen gewond raakten. Er komt ook een mobiele politiepost in de buurt. Het weer, regen en motregen trekt over het land. Vanavond vooral in het zuidoosten nog nat. Later droog met opklaringen. Minima tussen 1 en 4 graden met kans op vorst aan de grond. Morgen droog met wat zon bij een graad of 8. Dit was het NOS Journals. DFM. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het gaat nu heel snel de goede kant op. Nog wel file op de A16 Breda-Rotterdam... tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein... 5 kilometer en een kwartier oponthoud. Op de A16 richting Breda tussen Rotterdam-Prins Alexander... en knooppunt Ridderkerk 6 kilometer. Op de A27 van Utrecht naar Breda tussen Lexmond en Werkendam... 9 kilometer en 10 minuten oponthoud. En een kwartier vertraging op de N205 van Nieuw-Vennep naar Haarlem bij Haarlem. Tot zover de verkeersinformatie...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 Jean Sibelius, Tapiola.